uur. Het NOS-journaal. Ollo de Wit. In en rond de Libische hoofdstad Tripoli zijn opnieuw harde confrontaties tussen tegenstanders van het regime en veiligheidstroepen. Volgens nieuwszender Al Jazeera hebben militairen het vuur geopend op demonstranten. Er zouden opnieuw doden zijn gevallen. De betogers waren na afloop van het vrijdaggebed de straat op gegaan. Het leger had de moskeeën in Tripoli omsingeld juist om te voorkomen dat het aangekondigde protest voor vandaag te massaal zou worden.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 Het landelijk pakket. Dat geld dat is in beslag genomen, dus dat uh, is nu onder beheer van uh, politie en uh, justitie. Het onderzoek naar dit, uh, dit hele gebeuren, dat is overgedragen door het pakket in Breda aan het uh, landelijk pakket en ook de nationale recherche. De drie verdachten in de drugzaak zijn deze week vastgezet. Zeeland is tekortgeschoten bij het toezicht op Termfos, een van de grootste fosforproducenten ter wereld.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 De PVV wil in Limburg met het CDA en de VVD een coalitie vormen... maar zegt dat van intrekking van het standpunt over moskeeën geen sprake kan zijn. De Oostzee is door de aanhoudende kou steeds verder dichtgevroren. Van de 450.000 vierkante kilometer zeeoppervlak is intussen twee derde in ijs veranderd. En dat is sinds het midden van de jaren tachtig niet meer gebeurd... zegt het Finse Meteorologisch Instituut. Ook de dikte van het ijs is met 50 tot 60 centimeter uitzonderlijk. Op veel plaatsen kunnen ijsbrekers niet meer worden ingezet. Bij Esland is een snelweg van 26 kilometer uitgezet naar een eiland voor de westkust. Dan het weer: wisselend bewolkt, overwegend droog en temperaturen tussen 6 graden in Groningen en 10 in Zeeland. Aan het eind van de middag vanuit het westen toenemende kans op lichte regen. Morgen de hele dag regenachtig, maar wel zacht. En dit is de ANWB verkeersinformatie. Vanwege de voorjaarsvakantie zitten minder drukke vrijdagavondspits, 13 files bij elkaar opgeteld 53 kilometer. Op de A12 Den Haag naar Utrecht, daar staat een vrachtwagen stil bij knopend Lunetten. Die blokkeert daar de rechte rijstok en er staat inmiddels een file van 2 kilometer. Een stuk langer is de file op de A50 Os richting Apeldoorn. Daar is namelijk een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen bij knopend Waterberg. Er staat een lange file van 10 kilometer en vanwege een politieonderzoek is daar de rechte rijstok afgesloten. Oh, kom maar eens kijken.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 Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mom. Opnieuw welkom hier vanuit Café de Kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. En u bent ook welkom om hier langs te komen. Hans van den Berg en Remco Meijer gaan zo debatteren... over de vraag of Willem-Alexander wel geschikt is om koning te worden... En Justus van Oon, die is deze week benieuwd hoe het met u gaat. En wilt u daar dan weer op reageren? Dan kan dat via onze website vrijdagmiddagluif.afro.nl of twitter ons hekje afro Fema. Dit, is, dit is, dit is, dit is, dit is, dit is de broer van... Dames en heren, welkom bij De Broer Van. Wat was dit een onstuimige week. Vreselijk. Voor ons journalisten natuurlijk wel weer interessant, dat wel, maar goed. Onze redactie heeft deze week over de uur gedraaid... want het leek ons een goed idee om uh, voor uh, deze week in deze rubriek een broer of een zus van Gaddafi aan tafel te krijgen. Daar heeft hij er genoeg van, zou je zeggen, maar niemand wilde komen. Sterker nog, we hebben tientallen voicemails ingesproken... maar niemand heeft ook maar iets van zich laten horen. Nou, toen hebben we nog gedacht aan achterneven of nichten. Uiteindelijk kwamen we zelfs terecht... Op vage kennissen, maar echt helemaal niemand. Maar toen, lieve luisteraars, kwam onze redactie met een briljante ingeving... al zeg ik het zelf. We hebben hier twee kinderen aan tafel van onze minister van Buitenlandse Zaken... Uri Rozenthaal, zodat we nu toch in staat zijn te praten... over de grote gebeurtenissen in Libië deze week. Een lange introductie, sorry daarvoor. Uh, welkom Lila en Yahir Rozenthaal. Hallo. Goedemiddag. Ja, we hebben even de betekenis van uw vaders voornaam opgezocht. En wat blijkt, Uri betekent mijn licht... Nee. Doet uw vader uh, zijn naam eer aan? Nou, dat, dat vind ik een beetje een flauwe vraag. Dat ja, nee. vind ik ook niet helemaal uh, gepast uh, op dit moment. Waarom niet? Nou ja, u weet net als ik als wij, dat mijn vader niet echt als minister van Buitenlandse Zaken... een vliegende start heeft gemaakt. Nee, ja. zeg maar gerust. Hij heeft uh, geblunderd, vinden wij. Ja, ja u doelt op de zaak uh, Zara Barami. Ja, natuurlijk. Wat dacht u dan? vreselijk. Ja. Nee, ja. Nou ja, dat klinkt eigenlijk uh, allemaal niet echt heel erg positief uh, over uw nee, vader. Nee, nee, nee, dat klinkt niet echt positief over nee. onze vader. Maar ja, we, we ook zijn niet. ook niet positief nee. over onze oh, vader. Okay. Nooit geweest eigenlijk? Nooit geweest eigenlijk. Oh. Nee, het is gewoon een, een, een verzenuwde man die uh, bij de radio naar ADO-wedstrijden zit te luisteren. De, stampend. stampend. Zijn voeten stampend, oh, stampend. op ja. Wij mochten vroeg blij zijn als we met kleren aan de school gingen. Ja. Dat is echt Dat maar was drie-vierjarig heb je dat natuurlijk niet in de gaten. Maar beetje een beetje een beetje een beetje een dat een beetje een dat een ja. beetje dat beetje een dat, heel gek was dat wij vaak ja, nu, nu ook in dit geval. Ik bedoel, als we niet gebeld hadden, lag hij nu nog op het strand in Saudi-Arabië. Ik, ja. ik weet nog dat we een keer op vakantie gingen met de caravan en we kwamen ja. aan in Zuid-Frankrijk. Ze was de caravan vergeten. Dus ja. Ja. alles, alles, in. In. Er zat, alles, alles vergeten. zat in die caravan. Ja. Ja. En dat ja. had hij dus ja. gewoon thuis laten staan, dat ding. Dat is, dat is een uh, beetje vergetenachtig. Ja. ja, dat is ja. het. Waren jullie blij met het spoedpad dat woensdag door de PvdA werd aangevraagd? Nou, toen ja. heb je hem toch nog weer moeten bellen. Ja, je hebt hem wakker nee, moeten bellen had, toen. Hij, dat is die waar we het over hadden. Ah, okay. Dus ik denk dat iemand hem op moet halen, want anders... Uh, Gebeurt er gewoon niks. Gewoon niet. is het gebeurd. Dan zit hij weer aan zijn teennagels te kluisen, ja. Dus, uh, ja. nou Ja, nou, want dat het, het, doet hij inmiddels. Hij was een ontzettende nagelbijter, maar hij is overgestapt op zijn omdat zijn uh, handen op waren. Ja. En, en het, is wel, het blijkt dus wel le lenig te zijn op zich. Maar ja, dat ja, hij erbij kan, bij die steennagels. Ja. Nou, zit ja. hij te knauwen? Ik nou. moet zeggen, het klinkt allemaal behoorlijk uh, heftig. Ja. Uh, tot slot. Dat is ook. Wat denken jullie dat het beste is om in zijn geval te doen... na alles wat er al besloten is? Ja. ja, op laten sluiten. Dat kun je niet zomaar nee. meer doen tegenwoordig. Nee, eigenlijk dus... willen we het niet, laten we het daar nog niet over hebben. Want dat is, uh... Nee, het enige wat wij willen, en daarom zitten we hier aan tafel... is te vragen om een, uh, ja, een kleine radiostilte eigenlijk. Ja, ter nagedachtenis van Sarah Barami. Oké, okay, nou goed, dan gaat hij nu in. Oh, god, jezus Christus, hij denkt stil. Ik kan, ik kan bellen. Oh, dat is hem. Oh. Dit is papa. Oh, nee... Hij belt u nu ja, maar. Ja, ik denk dat het is even stil. Ik kan u nee, bellen. Goed, goed jongens. Niet Laten we er een punt achter hij zetten. Ik mag jullie wel bedanken voor jullie komst. Ja, ja prima. Ja. Tot volgende week allemaal. Dit was het dan, dit was het dan. Dit was de vloer van. Hey. Hey. Het is tijd voor debat, iedere week, in vrijdagmiddag live. Twee mensen krijgen de vloer, krijgen allebei een katheter en gaan in debat over één stelling. En vandaag gaat het over de vraag of Willem-Alexander onze nieuwe koning moet worden. Want deze week verscheen het boek Doe het niet. Alex, met een lange lijst van welgemeende adviezen aan onze kroonprins... om toch vooral geen koning te worden. Schrijver Hans van den Berg, emeritus hoogleraar cultuurwetenschappen... en medeoprichter van het Republikeins Genootschap... staat hier achter één katheder en achter de andere staat Remco Meijer... journalist bij de Volkskrant en samen met Jan Hoedeman schrijver van het boek... Willem IV van Prins tot koning. En Willem IV dat is dan voor alle duidelijkheid... Willem-Alexander. Uh, welkom beiden, hier in de Kroon in Amsterdam. En meneer van den Berg, hoe is het eigenlijk om als, als republikein... En, en, en woordvoerder ook, hè, van dat repub uh, republikeinsgenootschap... je hele leven toch heel veel tijd aan iets te besteden... wat u eigenlijk vervoeit? Ja, maar dat is voor het goede doel natuurlijk, hè. Want wat ik dan helemaal niet vervoei, is natuurlijk de komst van de republiek. Of je moet eigenlijk zeggen, de terugkeer van de republiek. Want Nederland was de eerste republiek in de Europa. En dat is waar u uw tijd in investeert? Graag. Ja. Remco Meijer, uh, u hebt zich ook verdiept in de persoon, onder andere van Willem-Alexander. Uh, qua leeftijd scheelt u niet veel, schat ik zo? Ik ben nog net iets ouder. Ja. Net iets ouder. Zou het een vriend van u kunnen zijn? Um, dat is een moeilijke vraag natuurlijk, want er zit wel een jaar of vijf tussen. Dus dan zou je niet in hetzelfde studiejaar de hebben studeerd. Nee, nee, nee. Dat, dat niet, nee. Maar, als persoon... maar ik volg een beroepshalve uh, twintig jaar al. En uh, het is een gezonde Hollandse jongen met een goede intelligentie. Dus waarom zou die niet je vriend kunnen zijn? U gaat straks beide debatteren over een stelling die wij hebben geformuleerd als volgt. Prins Willem-Alexander is niet geschikt voor het koningschap.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 Word alles weer normaal. Het is jammer voor jou. Ik was eigenlijk het.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 met het titelnummer van haar nieuwe cd, Slingers en Ballonnen. Ik vroeg na het vorige nummer of je weet met welk nummer... Uh, zij heeft opgetreden bij Paul de Leu. Degene die dat wist, die krijgt de cd, Slingers en Ballonnen. En er is op gereageerd, onder andere door Rob Weijers. Dat was ook de eerste en hij had ook het goede antwoord. Het was namelijk het nummer Zuurkool met Worst. En daarom krijgt hij van ons de cd, Slingers en Ballonnen. Gefeliciteerd. Uh, Esther, uh, je, je werd bekend met het eerste nummer... Hè, dat, je, dat je voor ons speelde, O Meisje... Uh, op YouTube gezet, gelijk ontdekt. Gaat het nou heel hard ineens? Uh, ja, ik, ik heb er wel heel veel aan gehad. Ik heb, doordat ik uh, ja, toen heel veel publiciteit kreeg... Uh, uh, wel de kans gekregen om uh, mijn eerste cd te kunnen maken. En uh, ja, daar is weer uit voortgevloeid... dat ik nu uh, door de Nederlandse theaters kan toeren. Dus ja, ja dat, dat uh, helpt wel een heleboel, ja. Er zit een, een boodschap in het nummer, hè? Dat gaat dan over het schoonheidsideaal... Mm -hmm. waar jij uh, uh, nou geen fan van bent, in feite. Nee, nee, ja, nee, niet helemaal. Erg je je daar heel erg aan? Uh, ja, ik kan me daar wel aan storen eigenlijk. Ik vind dat, dat um, er wordt zoveel nadruk gelegd op... dat je er maar jong en slank en uh, nou ja, zo goed uit moet zien. Maar nou ja, zoals ik ook al zing, ik vind het vaak juist heel mooi... als een mens een rimpel heeft. En laten we die alsjeblieft niet allemaal volgooien... met uh, uh, van die botox spuiten en zo. als je gele tanden en je sinaasappelhuis. Ook, ja. wees ja? blij met jezelf, dat bedoel ik eigenlijk. Zou jij dat Doe... doen? A ja, nou, ik heb wel sinaasappelhuid, hoor. Dus, uh, nou, de, ja, dat... Mm. Is, is het niet ik laat te zien, me zeg, zeg ik dan voor de over Nee. Maar goed. Maar, en je doet ook niet aan lijnen en al, dat, al, al, al die andere nou, dingen... Om het, het gaat er met idee. Het is natuurlijk wel belangrijk om gezond te zijn. Ik zeg echt niet in het liedje van... ga allemaal met een zak chips voor de tv zitten. Dat is natuurlijk ook niet goed. Maar ik bedoel, alleen maar zit niet zo te zeuren. Al die vrouwen en zo. Je, je staat in het theater, je zegt het. Is het nou, is het nou ja toneel, cabaret, muziek, hoe nee, het is echt het, zelf? Een, het is echt een liedjesprogramma. Uh, natuurlijk uh, uh, vertel ik ook wel dingen tussendoor, maar mensen moeten geen hele uh, cabaret-show uh, van mij verwachten. Um, ja, het is echt een liedjesprogramma met een band. En uh, uh, de, de muziek staat eigenlijk uh, voorop. Ja. Nummers van je cd neem ik aan Slingers ja, en, en, en wat En wat uh, nieuwe nummers ook, ja. We gaan uh, volgende week, uh, volgende week, ik wou zeggen volgende week, hebben we Daniel Loos, dat is een van de mensen waarvan jij zegt dat hij Ja? Dat is mijn ja? grote held, echt. Ja. Oké, okay, nou ja. Die gaat jou hier opvolgen, want die verzorgt hier volgende week de muziek. En jij gaat uh, gewoon toeren. Uh, en zo direct wilde ik net zeggen: we horen we je nog één keer? Dank voor dit moment, Esther Gronenberg. Dank je wel. Debat tussen Hans van den Berg van het Republikeins Genootschap... en Remco Meijers, journalist van de Volkskrant over het aanstaande koningschap van Willem-Alexander. U krijgt bij de eerste allebei een halve minuut om ongestoord te spreken... en daarna mag, als u dat wil, in ieder geval elkaar ook gerust onderbreken. De stelling waar u over gaat debatteren hebben wij geformuleerd... en die luidt prins Willem-Alexander is niet geschikt voor het koningschap. Hans van den Berg, 30 seconden om te zeggen waarom u het met die stelling eens bent. Ja, ik heb het idee dat zijn, het zijn, zijn aanleg, zijn karakter, zijn persoonlijkheid... ja, dat is echt een jongen uh, die erop af wil, die wil handelen... die wil bouwen, racen, vliegen, ja, veel aan sport doen. Uh, dat, is, dat is echt wat hij leuk zou vinden. Maar in de praktijk, als hij koning wordt... ja, dat is een, een lot van deftig niets doen, het protocol volgen... ja, dat is helemaal niks voor hem natuurlijk. Binnen de tijd kom komijen 30 seconden. Als er nou iets uh, is wat een voordeel is van het erfelijk koningschap... dat door Hans van den Berg al levenslang wordt bestreden... dan is het wel dat iemand vanaf uh, minuut één in zijn leven weet... Uh, dat hij staatshoofd van Nederland zal worden. Dat geeft hem dus een levenslange opleiding voor een inderdaad... dat ben ik met Van den Berg eens, een moeilijke opdracht. En die levenslange opleiding maakt dat wij misschien wel... de, de best opgeleide en best voorbereide staatshoofden hebben uh, van de hele wereld en dus uh, uiterst geschikt. De volgende 30 seconden voor Hans van den Berg. Ja, wat uh, Remco zegt, dat is juist een van de grote bezwaren... Hè? dat hij alsmaar al weet dat hij koning moet worden... en zich er min of meer op voorbereid, voor zover hij dat kan. Een koningschap, dat is een baan van niets doen. Hoe minder je voorbereid bent, hoe beter het is. Als je vooral maar nergens belangstelling hebt... dan ben je de best denkbare koning. Uh, ja, daar komt nog bij dat hij nou juist zo de pest heeft aan de media... Hij voelt zich altijd achtervolgd door journalisten. Nou ja, als hij daaraan wil ontsnappen, moet hij vooral geen komen. Remco Meij, de laatste 30 seconden voor u. Ja, het is waar dat uh, Willem Alexander zelf lang geworsteld heeft met die uh, lotsbestemming. Dat lijkt me ook uh, tamelijk gezond, dat je daar uh, op je achttiende nog niet meteen uh, om staat uh, te trappelen. Maar uh, sinds hij het zo rond zijn dertigste heeft uh, aanvaard... Uh, heeft hij uh, zeer veel uh, zinnig werk uh, verzet. Ik zou ook willen bestrijden dat uh, het vervullen van die rol van staatshoofd... dat dat zinledig uh, werk is. Uh, het vertegenwoordigen van Nederland in het buitenland is een heel belangrijke taak. En... Hij als, ik, is, hij is, als ik deze zin nog ja? even mag afmaken, uh, gelet op de huidige situatie in Nederland... is iemand die een samenbindende rol vervult hoogst welkom, lijkt me. Meneer van den Berg, dat is ook nog een aspect van het koningschap natuurlijk. Ja, he, dat de, we ons één voelen dankzij het koningshuis. Ja, maar de Oranjes hebben juist nooit die samenbindende rol vervuld. De eerste Oranje die hier op de troon kwam, Willem I, die raakte al binnen 15 jaar de helft van het Rijk kwijt. En België. In België. In België, ja, namelijk. Dus, en daarna, hebben ze ook altijd uitgeblonken dat ze minstens eens in de tien jaar... een enorm schandaal veroorzaakten waar iedereen met elkaar in de clinch lag. Ja, nou, ja, u, u aan, heeft, die, een, aan die ja. samenbindendheid merk ik niet veel nee. van. Nou ja, goed, maar dan gaat het vooral over de, de, de voorouders... Hè, waar u ook over schrijft in het boek van Willem-Alexander. Maar Willem-Alexander zelf, want u zegt... Ja, hij is eigenlijk karakterologisch ook niet geschikt. Hoezo? Nou ja, omdat het een echte doener is hè, die graag in Mozambique een leuke vakantievilla wil bouwen. En als ze daar dan weer even tegen zijn... Ook dan maar weer in Argentinië. En hij dus, danst graag met hockeymeisjes. Ja, dat, dat zijn de leuke dingen voor hem. Of sportbesturen, dat kan hij ook. En, en zelfs, geloof ik, een halve... misschien zelfs wel anderhalve marathon lopen. Dat soort dingen. Dat verenigt he. zich niet met een koningschap? Nee, als je eenmaal koning bent... kan je dat soort dingen niet Rijf, meer mee. vervolgen. Nou, presidentschappen... Uh, uh, uh, waar um, Hans van den Berg het over heeft... over uh, incidenten bij voorvaderen. Presidentschappen, uh, daar, uh, daar gebeurt ook nog wel eens iets wat... gaat uh, ook wel eens iets fout. Maar ja, ja, dat is geen argument he? voor uh, natuurlijk. En een president wordt over, over het algemeen gedragen... door ongeveer 52 procent van de bevolking. En de andere 48 procent is tegen hem. Ja, nou, Terwijl nou in is Nederland het ja. de draagvlak voor het koningschap... altijd 80 of 85 procent is ja, Nou, dat, dat is de functie. Maar, maar u heeft voor uw boek ook veel mensen over Willem-Alexander ja. gesproken. Ook, ook mensen echt uit zijn nabije omgeving. Wat? zeggen die over zijn persoonlijkheid? Ja, al die dingen die Hans van den Berg zegt, uh, kloppen. Hè? Uh, uh, hij, Dat wel. Uh, hij houdt van het goede leven. Uh, maar ik zou zeggen, uh, des te beter. En er is ook wel degelijk een intellectuele, uh, intellectuele kant aan die man... die wij in ons boek ook uh, tot ongenoegen van Hans van den Berg... Uh, wat meer accent hebben gegeven. Namelijk? Omdat het uh, bestaande... Beeld. Ja, dat is meer uh, een cabaretesk beeld. Uh, en wat Hans, is de Hans intellectuele Solberg kant heeft, dan? Hij heeft een uh, uh, rijk verleden als cabaretier trouwens. Maar uh, er is ook een, een serieuze kant aan die man... die echt nadenkt over uh, wat hij met dat vak wil doen. In zijn uh, interview bij zijn 40 ste verjaardag... heeft hij daar op televisie uh, over verteld. Hij wil hij hij liefst wil, geen ceremoniële koningschap. Hij wil continuïteit brengen, stabiliteit in Nederland. Hij wil het land vertegenwoordigen. Hij wil samenbindend zijn. Nou, dat zijn allemaal uh, functies waar behoefte. Is. En blijkt meneer Van den Berg waaruit je kunt afleiden dat hij daar toch heel serieus mee bezig is? Ja, maar dat is juist zo verkeerd. Hè? Dus dat, dat kan ik niet anders zeggen. Het is altijd het beste als je een staatshoofd hebt... dat helemaal boven alle dingen zweeft en zich nergens mee bemoeit. Overigens even nog de presidentschap. Ja, er zijn natuurlijk ook wel narigheden met sommige presidenten. Dan denk ik aan Frankrijk of aan de Verenigde Staten. Maar dat soort presidenten die echt uitvoerende functies hebben... zware eh, lasten in Bent de regering vervullen. Dat wil niemand in Nederland. Dat wil geen enkel... Oh, Gewoon ceremonieel. Wij willen een ceremoniële president zoals in de meeste fatsoenlijke landen. Ja, maar u zegt, uh, hij moet zich eigenlijk als hij koning wil worden... ook uh, juist helemaal nergens mee willen bemoeien. Ja, dat zou het mooiste zijn, ja. Want dan komt hij niet in de problemen. Dan komt hij niet in de problemen, precies. Hij moet natuurlijk altijd boven alle partijen staan. En dat betekent dat je geen enkel standpunt moet innemen. Dus u ziet, de, de koningin nu op het ogenblik... als die ook maar dat zegt in een kersttoespraak... dan is het meteen alweer niet goed natuurlijk voor de helft van de en mensen. En dat gaat bij ja. Willem Alexander, meneer Meijer, helemaal verkeerd. Dat is die discussie over het zogenaamde ceremoniële koningschap... die nu ook in de Kamer wordt uh, gevoerd. Ja, er schijnt steeds een grotere meerderheid te ontstaan... voor bijvoorbeeld het uit de regering halen hè, van de Er lijkt een meerderheid te bestaan voor het uit de regering halen. Maar tot 1983 was het staatshoofd geen deel van de regering. Dus dat zijn alleen maar cosmetische uh, dingen. Als maar hoe je, kijkt Willem-Alexander daar tegenaan? Als je, als je iets wilt veranderen aan het systeem... dan zou ik zeggen, met Van den Berg... maak er een republiek van met een, met een president. Maar als je uh, deze familie die deze functie al 200 jaar vervult... ook in een nieuwe generatie dat wil, wil laten doen... dan heeft het het morrelen aan allerlei kleine zijkantjes heeft helemaal niet zoveel. Nee, en hij wil zelf ook vooral dat het geen ceremonieel koningschap ja, wordt, toch? Het, het is niet voor niets dat in 1983 bij het herschrijven van de grondwet... dat koningschap juist verder is ingekapseld in het landsbestuur. Het stond er losser van dan het nu staat. En dat, dat is niet voor niks. Dat Omdat een, de minister is... verantwoordelijk is, dat is goed, ja, zegt u. Precies. Meneer van den Berg, dan kan er niet zoveel misgaan. Ja, nou... Maar ja, dat losstaan van de regering, dat was toch in ieder geval onder die drie eerste koningen al heel erg weinig het geval. Die hadden ontzettend veel in te brengen. Dat, er werd zelfs wel gezegd dat we hier een absoluut koningschap hadden. Ja, maar dan hebben we het weer over de grondwet grondwetten terug. Ja, en, dan ja, ja, ja. en als we nou even naar de toekomst kijken, ja. Willem-Alexander, ja. die staat onder verantwoordelijkheid van de minister. Ja, dat, dat is natuurlijk zo. Maar dat neemt niet weg dat het hele systeem... natuurlijk iets uit de middeleeuwen is. Uit de tijd dat er hiërarchisch gedacht werd in een samenleving. Hè, bovenaan God en dan al heel gouden koning. En daaronder dan het klootjesvolk de gewone mensen zoals wij. Maar dat is gelukkig, dat systeem is er 195 van de 220 landen... van de Verenigde Naties is dat systeem achterhaald. En wij zitten dus nu, ja, als het soort... Met een een gastelijke neefje ja. zitten wij ergens in, in een systeem... dat uh, voorkomen van een andere tijd. We hadden het net over die kersttoespraak. Kerst uh, het zou mij niet verbazen als Willem da Alexander daar... op de eerste dag van zijn koningschap een einde aan maakt En bijvoorbeeld zoals de Engelse koningin doet... een leuk uh, jaaroverzicht biedt van wat hij het afgelopen jaar heeft gedaan. Ook om te voorkomen dat hij dan in de problemen komt. Of, kun je ook nog weer op YouTube zetten, word je wereldberoemd mee. Maar, maar is, is hij op geen enkele wijze bezig ook met uh, de mogelijkheid... dat als zijn moeder aftreedt... Uh, dat, nou ja, de, de, de publieke enke... opinie zo is veranderd... dat het verstandiger is om te zeggen, jongens, ik zie er vanaf. geen enkele Nee, maar nu is ook pas dat boek verschenen. Ja. Dat gaat nu <laughs> Uw boek. lezen, ja ja, ja, ja, ik wou het even bescheiden houden. Ja. Maar, uh, maar toch kwamen u... heel veel dingen me al erg bekend voor. Ja, natuurlijk, er is nog niet zoveel veranderd. Uh, het blijft altijd nog hetzelfde. Het ja. moet gauw afgelopen zijn of we staan voor gekken. Nou ja, het kan misschien voor een omslag in de publieke opinie uh, zorgen. Overigens is een, is een partij die steeds groter wordt, de PVV. Meneer Meijer, ook niet zo'n fan hè, van uh, dat systeem zoals we het nu hebben. Ja, hoewel Wilders uh, steeds zegt, uh, het lijkt wel op het uh, islamstandpunt. Uh, we hebben niks uh, tegen de koningin, maar ze moet wel als een haaste regering uit. Ja. Ja, ja, een ceremonieel koningschap. Tot slot, we vragen het altijd aan het eind van debat aan al onze uh, deelnemers. Uh, meneer Van den Berg, staat er uh, iets of helemaal niets in de argumenten van meneer Meijer? Nou ja, natuurlijk. He, er is bijna niemand in Nederland die er zoveel van weet als hij. Dus uh, het is natuurlijk geen waanzin wat hij zegt. Maar als het erop aan zou komen, zou hij ook voor een republiek kiezen. Meneer Meijer, zat er iets of helemaal niets in de argumenten van meneer Van den Berg? Nee, er zit, zit zeker iets in. En inderdaad, als we opnieuw zouden beginnen, als het nu 1813 was, dan uh, zou u ook het koningschap waarschijnlijk uh, als een republiek beginnen. Ja. Daar vindt u elkaar. Dank voor dit debat. Hans van den Berg van het Republikeins Genootschap en Remco Meijer van de Volkskant. Maar ik weet niet hoe het u vergaat deze weken. Eerst knalde het in Tunis en Cairo, nu knalt het in Tripoli en Benghazi. De achterlijke Arabieren hebben besloten dat ze toe zijn aan democratie. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik werd opeens heerlijk rustig... van de ganzen die ik hoorde boven mijn balkon. Ja, de ganzen zijn terug. Elke avond komen ze snatend over mijn dak, dappere, slimme vogels. Boven hun kop daveren in het donker de vliegtuigen... maar mijn ganzen vliegen in een onverstoorbare vee naar het nieuwe gras. Buiten is het nog maar nauwelijks boven nul... maar mijn ganzen weten hoe de toekomst eruit ziet en dat de lente komt. Ik weet niet hoe het u vergaat deze week, maar de wereld klopt niet meer. Burgerrechten en democratie, dat was altijd het voorrecht van het Westen. Daar waren wij het over eens. De achterlijke Arabier was alleen geschikt voor onderdrukking. Omdat Arabieren de verkeerde geschiedenis hebben. Het Westen heeft de Grieken en Romeinen als gezonde geestelijke basis. Maar Arabieren moeten het doen met één achterlijk boek, de Koran... en meer weten ze ook niet. Geen Arabier kan zonder onderdrukker. Zolang ze bang zijn en geslagen worden... zijn Arabieren op hun speciale manier toch nog een beetje gelukkig. Zo was het. En wij dachten dat het altijd zo zou blijven. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik word heerlijk rustig... als ik s'avonds boven mijn hoofd de ganzen hoor snateren. Navigerend op de lichten van de grote stad... vinden mijn ganzen de weg naar nieuwe grazige weiden. Ze volgen onvoorwaardelijk hun leider, een sterke, betrouwbare gans die vooraan vliegt in de punt van de V. Volg onvoorwaardelijk de voorste gans en vind het verse lentegras. Bij ganzen geen democratische revoluties, want het is goed zoals het is en zo zal het altijd blijven. Ik haat het woord Arabieren. Arabieren bestaan niet. Wel bestaan er mensen die Arabisch spreken. Onderling verschillen ze evenveel als een Fin verschilt van een Spanjaard. Maar CNN en de BBC en de NOS weten het beter. De Arabieren zijn in opstand gekomen. En hun opstand speelt zich af in de Arabische wereld. Hoezo? Bestaat er ook een negerwereld? Of een christenwereld? wereld? Nee, die bestaan niet. Ik haat de arrogantie en de onverschilligheid... die zich verschuilen onder de woorden Arabier en Arabische wereld. Ja, ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik kijk al een tijdje geen tv meer. Ik ga liever zitten ganzen spotten op het balkon. Op CNN praat een westerse mevrouw over Libië vanuit Cairo. Ze zit 1700 kilometer van Tripoli af. Ze weet niks bijzonders, maar dat geeft niet. Libië is ook de Arabische wereld. Morgen praat diezelfde westerse mevrouw vanuit Cairo over Jemen, Bahrein en Algerije. Zij weet hoe de Arabische wereld in elkaar zit en daar gaat het om. Het scheelde kranten en tv zenders altijd veel geld, die Arabische wereld... Eén journalist was meestal genoeg om Egypte, Libië, Algerije, Tunesië en Jordanië te doen. En in de kerstvakantie deed hij de Syrië nog even bij. De Arabische wereld bestaat niet. En hij heeft nooit bestaan. De Arabische wereld is allereerst het product van onze eigen arrogantie, luiheid en onverschilligheid. Maar troostend zijn de ganzen boven mijn balkon. Ze vinden in het donker hun weg naar nieuwe grazige weiden. Ze duiken onder de aanvliegroute naar Schiphol door. Ze weten waar de forsen zitten en waar Friesland ligt. Het wordt een mooie lente. Justus, oh, justus van Oren. Nieuws onder duivenhedenwit. Radio 1. Het NOS-journaal. De Limburgse CDA-lijsttrekker Van Helvert... heeft een coalitie in de provincie met VVD en PVV... zo goed als onmogelijk gemaakt. De PVV is tegen de bouw van nieuwe moskeeën. En Van Helvert vindt dat een onacceptabel standpunt... Hij wil dat de PVV dat standpunt opgeeft. Anders is een coalitie van beide partijen onmogelijk. Al dus Van Helfert. Bij nieuwe gevechten in de Libische hoofdstad Tripoli zouden vijf doden zijn gevallen. Volgens nieuwszender Al Jazeera opende militair het vuur op die demonstranten. Die gaven gehoor aan een oproep om na het vrijdaggebed de straat op te gaan.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 Bij Estland is het ijs zelf zo stevig dat er een snelweg naar een eiland voor de kust op kon worden uitgezet. En dat is het nieuws op dit moment. En dit is de ANWB-verkeersinformatie met 12 files, bij op opgeteld 50 kilometer. Een paar opvallende files stonden weer op de A1 Apeldoorn richting Hengelo. Daar staat bij Deventer-Oost 8 kilometer. Dat komt door een uitgebrande vrachtwagen. Daar zijn twee rijstoken dicht. Op de Ring Amsterdam, de A10 tussen Afrit Volendam en Schellingwouden... daar staat 2 kilometer. Dus is een automobilist onwel geworden en daar is de rijstok afgesloten. Op de A12 Den Haag in de richting Utrecht... daar staat een vrachtwagen stil bij knooppunt Lunetten. Die blokkeert daar de rijstok en er staat inmiddels 3 kilometer file... A12 Utrecht in de richting Arnhem bij Knop het Grijsoord. 6 kilometer. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen op de A50. Os richting Arnhem bij Knop het Grijsoord. Daar staat een lange file van 10 kilometer. Maar daar zijn wel inmiddels alle rijstokken weer open. Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mon. Welkom terug. Vanuit Café de Kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam... waar u ook langs kunt komen. Terwijl Nederland er alles aan doet om het aantal asielzoekers te beperken... worden er ook ieder jaar 500 uitgenodigd om hier te kunnen wonen. Het wordt zo hoe dat zit. En Frits Barend bespreekt sportieve hoogte- en dieptepunten... en onthult natuurlijk weer van alles. Wilt u reageren? Doe dat via onze website. vrijdagmiddaglive.afro.nl of Twitter twitterhekjeafro.vml ja, dames en heren, daar zijn we weer met de Radiokok. Mijn naam is Jacob Feinstra. En bij mij zit onze eigen Amsterdamse kok, Beert Bakker. En dan roepen wij natuurlijk altijd allemaal Radiokok. Wat eten wij vandaag? Libisch! Libisch, we eten Libisch. Oh, we zijn Libisch We gaan in de Keukenstra in de mes. En we gaan weer een receptenpak worden. Dan zijn we ja, veel linzen dus. Ja, en ze laten even gaan, is zijn de bloed op de boeken van Maar op de, de straten, de thee van de wat de thee van de aan. Maar dat soort. Iedereen kapot. Maar iedereen, wat soort kruiden kennen we hier helemaal niet. Uh, nee, dat snap ik. wel. Als je de goud kruidentuin neemt, dan pak je mijn groene receptenboek erbij. Ja. En dan zet we aan. En dan kijk dan zie je wel een uh, uh, oh, o-ei ons gehakt. Dat gaan we kapot hakken. We gaan alles kapot hakken, dan dus doen we vragen maar. Dus hij wordt populair naar de keuken. Nou, dat is wel die beul, dat moet dat nog nooit Maar als het niet eromt, dan is je wel voor ons in het gade verstanden. En daarom leg ik: gevulde eieren met de wereld aan en kapot met bloed erop. En hakken, hakken, hakken, hakken, hakken. Ja! Nou, eh. Dat is een eenvoudig, maar doeltreffend recept. Ja, ja en we zijn ja. vijf en je kan er ook nog een beetje zwak yeah. Maar weet je wat ik bedoel in de keuken? Die ratten, die moeten weg! Moeten de ratten hier jagen! Niemand valt hier op water Ja, een snufje zout kan er kan erbij. Ja. Okay, nou, dat kan je wel. Dat is nog geen wonder. Oké, nou, Radio Kok, uh, hartstikke bedankt. Ja. Duidelijke taal en uh, uh, u kunt vertrekken. Dit hey, hey, hey. was de Radio Kok. Wilt u de recepten nalezen van Radio Kok? Prima. Minister Gert Leers die moet zich in heel veel bochten wringen... om uit te leggen waarom het Nederlands asielbeleid strikter moet worden. En tegelijkertijd nodigt Nederland al heel lang ieder jaar... 500 vluchtelingen uit om zich in ons land te vestigen. Zoals u ook eerder in lunch op deze zender kon horen. Dit opmerkelijke gegeven prikkelde de nieuwsgierigheid... van fotograaf Karin Kakenbeek en journalist Eefje Blankenvoort. Ze volgden een aantal uitgenodigde vluchtelingen... van Tentenkamp naar Doorzonwoning. En die portretten zijn verzameld in een boek, en dat heet De Vluchtelingen Jackpot. En ze zitten allebei hier. Welkom, Karijn en Eefje. Eh, ook Frits Barend zit hier trouwens aan tafel. Wist je dat het ieder jaar ook 500 vluchtelingen uitgenodigd worden... om naar ons land te komen? Nee, wist ik niet. Verbaast het je? Uh, ja, het verbaast me eigenlijk. Als ik zie hoe het beleid van de laatste jaar voor de regering is geweest. Maar ik weet uit ervaring dat vluchtelingen... heel verrijkend voor ons land kunnen zijn. Eefje, waarom, uh, ja, waarom nodigt Nederland eigenlijk uh, mensen uit? Nou, Nederland doet sinds 1984 mee met het UNHCR-hervestigingsbeleid. Er zijn wereldwijd miljoenen vluchtelingen. vluchtelingenorganisatie uh, ja, van de VN? Ja, zeker. Er zijn wereldwijd miljoenen vluchtelingen. De laatste jaren met name is het mantra opvang in de regio. Uh, en, en dan terugkeren als dat mogelijk is. Maar voor heel veel mensen, tienduizenden, 10 honderdduizenden mensen... is terugkeren gewoon nooit mogelijk. En is dus bovendien opvang in de regio ook helemaal geen ideale situatie. Want ja, vaak zijn de landen die uh, voor de eerste opvang opvangzorgen, zelfontwikkelingslanden. Bovendien nou, neem Syrië, waar we eh, naartoe zijn geweest. Er zijn de afgelopen jaren ongeveer anderhalf eh, tot 2 miljoen Irakezen naartoe gegaan. Dat zijn nou, enorme aantallen. Syrische samenleving kan dat ook niet jarenlang bolwerken. Het is een hele kleine bijdrage aan het, aan het vluchtelingenprobleem eigenlijk. Nou ja, die mensen dus een nieuwe kans bieden... hervestigen in een ander land, ander land dan dat opvangland... is natuurlijk heel belangrijk voor, voor vluchtelingen zelf. Hè. Het is als de jackpot winnen, eh, zeg maar zeggen. Daar komt de titel vandaan van je krijgt echt de kans... Op op een nieuw leven, in een ander land... Mm -hmm. waar je veilig bent, waar je wordt geholpen. Maar hoe het worden ze geselecteerd? Hoe kom je tot die 500? Uh, nou, de UNHCR die selecteert mensen. Die, die, die, die van die, elke geregistreerde vluchteling hebben zij dossiers... Uh, daar kijken ze naar ja, de allerkwetsbaarste, de mensen die direct gevaar lopen... in het land van opvang. Uh, en uh, vervolgens stellen ze aan de IND, uh, de Nederlandse Immigratie- naturalisatiedienst een aantal dossiers voor. De Nederlandse IND gaat ook naar die plekken toe, die opvangplekken... en selecteert dan zelf aan de hand van die UNHCR uh, dossiers. Ja. Ja, Zullen we mensen... een voorbeeld nemen? Dus ik ik het hier... vermogen voordat de IND zegt, we doen het weer. Nou, laten we van de hand van een voorbeeld kijken hoe het gaat, Frits. Ik heb een foto voor je neergelegd van ja. uh, Hamida... Ja. Karijn, hebben, jullie hebben haar onder andere gevolgd. Klopt, ja. Hoe, Waarom werd zij geselecteerd? Uh, omdat zij een alleenstaande moeder is. Uh, moeder van vijf kinderen. Nu is het zo dat het Nederlandse vreemdelingenbeleid... of in elk geval het hervestigingsbeleid... dat richt zich heel erg op kwetsbare mensen. En women at risk, zoals dat zo mooi heet... behoort tot die categorie. En Hamida die is uh, vanuit Somalië naar Kenia gevlucht. Heeft eerst zoveel jaar in Nairobi gewoond. En is uiteindelijk in een vluchtelingenkamp... in het noordoosten van, uh, van Kenia terechtgekomen in Kakuma. En zij woonde daar ook op een aparte compound voor uh, women at risk. En waarom en, was ze gevlucht? Uh, voor, de, voor de burgeroorlog in Somalië. Maar ook omdat ze uitgehuwelijk was. Ik bedoel, het is een ayaan verhaal hè? Ayaan is hier ook, Nee, ze van... is echt een vlucht voor het geweld. Ja. Uh, ook met haar familie. Vervolgens is ze dus en in haar man, had ze een man? Nee, ze had toen geen man. Ze was, was 17, 18, 18 toen ze in eerste instantie naar Kenia vluchtte. Uh, toen is ze in Nairobi komen te wonen. Daar is ze getrouwd met een uh, Ethiopische man. Uh, en dat uh, was tegen de zin van haar familie. Dus toen is ze inderdaad ook verstoten door de familie. Haar echtgenoot is gevlucht. Uh, uit angst voor wraak van de familie. En toen is zij alleen met haar drie kinderen uh, naar Kakuma gegaan vanuit Nairobi. Waar ze ook weer twee kinderen heeft gekregen. Waar ze ook heeft. twee kinderen heeft gekregen. Ja. Ja. En vond zij het nou de jackpot toen ze het door kreeg dat ze naar Nederland mocht? Ja, absoluut. Omdat ze niet veilig was in Kakuma. Ook in dat kamp is het niet veilig. Hè. De UNHCR probeert te doen wat hij kan in, om die mensen daar te helpen. Maar het is eigenlijk schaarste aan alles. Bovendien, ja, het is geen toekomst. Mensen kunnen daar niet echt onderwijs volgen. Je hebt een beetje eten. Je kan, ja, het is net ook verkrachtingen, ja, verkrachtingen ja, daar loop je gevaar over. Ja, en dan is het dus fantastisch. Hè? Een jackpot noemen jullie het als je naar Nederland mag. En dan blijkt als niet alleen zij, maar ook de andere voorbeelden die jullie laten zien. Die mensen in Nederland komen dan is het in heel veel gevallen een teleurstelling. Ja, het is heel moeilijk. We laten zien dat het, het winnen, winnen van deze jackpot, het mogen komen naar Nederland van een ander land, is fantastisch. Maar vervolgens is het uh, ja, gewoon natuurlijk ontzettend moeilijk om een nieuw leven op te, op te bouwen. En schuldgevoel misschien ook wel. Hè. Denk, waarom ik en mijn vriendinnen of mijn andere Nou, mensen hopen natuurlijk heel erg dat hun vrienden en achtergebleven ja. kennis en familie ook kunnen komen. Maar het is vooral uh, ja, knokken om maar het hier ook te overleven. Wat zijn de grootste problemen om hier te overleven, voor ze? Karijn? Ja, ze hebben sowieso, krijgen ze natuurlijk heel weinig uh, geld. Ze spreken de taal niet. Ze worden echt overrompeld en overvallen door al het papierwerk en de documenten die op ze afkomen. Het is heel vaak zo dat uh, vluchtelingenwerk die hun bijstaat dus, uh, op het moment dat ze eenmaal in de gemeente wonen uh, een vluchteling bijvoorbeeld uh, uh, ontvangt. En dat ze daar met zowel brieven als reclamefolders uh, aankomen. Krijg, omdat ze ze, hebben ze... meteen een, een verblijfsvergunning. Dus bedoel, ze ja. hoeven niet van die 39 euro per maand met vijf man te leven of zo. Uh. Nee, maar er blijft nog steeds niet veel over. Nee, nee, het is nog nee veel maar het is wel een grote het verschil. Per maand of zo waar ze mensen van leven. Ze komen hier binnen met een status. En dat is het ja, grote ja, scheelt, verschil. Tussen, uh, en dan ja. worden ze verspreid over het land. En een groot aantal hier komen dan in het uh, ja, de, de, heel veel mensen vinden het prachtig. Maar het winderige Groningen terecht, waar zij dan niet naartoe willen. En de weigeren ze huizen. Dat is, dat is ook wel weer vreemd om te lezen. Hè? Want nou, ze worden geholpen, ze worden uitgenodigd en dan willen ze het niet. Ja, het is, dat is ook een complex verhaal. Maar wat mensen, uh, wat er gebeurt, is dat mensen in eerste instantie naar Amersfoort uh, overkomen, naar een, uh, een asielzoekerscentrum daar. Daar blijven ze een aantal maanden, zo tussen de vijf en negen maanden zodat het COA, uh, die voor huisvesting zorgt, gepaste huisvesting kan vinden. Maar je moet je voorstellen dat deze mensen soms al twintig jaar in een kamp hebben gewoond. Uh, en ja, dan komen ze in Amersfoort, daar leren ze die omgeving kennen, ze raken gewenst, en, Ja, de kinderen gaan daar naar school, ze willen eigenlijk niet meer weg. Bovendien is Amersfoort een prachtige gemeente, dus ja, hier is al alles. En als we dan horen, uh, je gaat naar, nee, naar buitenposten uh, in, uh, in ergens diep in, in Groningen of Friesland, precies, vinden ze echt dat echt spannend, op. vinden ze dat alweer eng. Uh, en, ja, precies, ja. Dus dat, en dat is, dat is lastig, dus. In, in ons geval hebben inderdaad een aantal mensen ook gevolgd die die woning hebben geweigerd. In bijna alle gevallen, als ik het boek doorliep, is het probleem toch de taal. He, ik bedoel, in Nederland ga maar eens als je inderdaad nog nooit een een koelkast, uh, laat staan, pinautomaten, treinen, bankafschriften, etc. gezien hebt in, in zo'n land wonen. Hoe kan het als je mensen uitnodigt dat je niet ervoor zorgt dat wanneer ze hier komen dat ze gewoon de taal niet goed spreken? Nou ja, dat is gewoon heel erg lastig aan Nederland. Nederland is gewoon een ontzettend bureaucratisch land. Ze moeten natuurlijk verplicht inburgeren, maar inburgering is een taak van de gemeente. Op het moment dat ze in Amersfoort terechtkomen, dan vallen ze nog onder het COA. En COA heeft die verantwoordelijkheid niet duur. Ja, het dus gaat niet uit wat het COA is voor de gemeente. Ja, dat luisteren. is de Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Die Hamida, die, waar we hier een foto van hebben... die wil heel graag werken, die wil aan de slag. Die zegt, leer mij in Nederlands, En die krijgt maar één uurtje in de week. Dat. dat willen ze allemaal. Ja, eigenlijk is Hamida uh, en een paar andere mensen uit de groep... Uh, die, die, ja, die moesten nog gealfabetiseerd worden. Dus die heeft eigenlijk geluk, want die krijgt meer lessen... dan um, de, de vluchtelingen die wel gewoon al konden lezen en schrijven. Omdat dat nog bovenop de Nederlandse lessen er, er, erbij geplakt wordt. Maar als je niet... Uh, jong en hoger opgeleid bent, maar, zeg maar ja, een hele doodnormale vluchteling... dan krijg je inderdaad maar een paar uur Nederlandse les per week. En het is ook van een heel erg laag niveau. En dan haal je je NT1 of 2 examen en dat is gewoon... Met ja, alle frustraties, he, want niet alleen zij, maar ook anderen willen studeren... willen aan de slag en dat lukt maar niet. Wordt er eigenlijk bij die selectie... want jullie zeggen het gebeurt voor een groot deel door de Verenigde Naties zelf... He, in eerste instantie. Wordt er gekeken naar de mogelijkheid tot integratie? Nee. Dat mag geen rol spelen officieel. Uh, dat zou ook niet, ja, niet, niet moeten zijn. Nee, het ze, uh, gaat moeten alleen om de veiligheid en de gezondheid. Nee, maar en die ik... kinderen passen zich wel een snel Nee, aan, maar hè? het gaat nu weer, ja, het gaat, wat, wat voor ons heel belangrijk is... dat eigenlijk uh, deze mensen volgen... heeft ons ook heel erg duidelijk gemaakt... van wat doet Nederland eigenlijk om deze mensen op te vangen. En als je het hebt over integreerbaarheid... dus nu wordt er zo gehamerd op wat doen deze mensen wel of niet. Maar, maar ja, wat ja, doet ze Nederland ook eigenlijk? ze dood ook ongelukkig worden. Mensen worden doodongelukkig ja. van negen maanden wachten op je taallessen... Ja. Er is, er is helemaal niks aan om in het land te zijn en je spreekt de taal niet. Je voelt je dom, je voelt je hulpeloos. En niet mogen werken. Niet mogen werken. Nou ja, dat, dat werken dat zal pas echt kunnen, kunnen gebeuren als we natuurlijk de, de taalmachtig zijn. Mm -hmm. Maar waarom niet sneller, meer intensieve taalkursussen en gepaster? Ja. Kijk, naar de, kijk naar die verschillende opleidingsniveaus. Mensen verschillen natuurlijk enorm. Ja. We, we hebben bijvoorbeeld voor dit project ook een groep Erekezen gevolgd en een groep uit Kenia. Nou, daar zitten al zoveel grote verschil. verschillen tussen. Jullie boek leest, vind ik, als één groot pleidooi eigenlijk daarvoor. Met name eh, zorg dat ze de taal spreken. Daardoor ook de mogelijkheid hebben om hier een goed leven te ja, leiden. kijk naar, naar wat mensen wel kunnen. En niet per se naar alleen maar wat ze no nog niet kunnen. Gaan jullie, ze, jullie hebben ze nu gevolgd. Dus we komen nu allerlei problemen tegen. Gaan jullie over een tijdje opnieuw kijken hoe het met ze gaat? Ja, ja we, we, we, we spreken ze nog bijna wekelijks. Oké. Okay, dus er we... komt een, ook over een tijdje weer een, een nieuw boek. En dan kunnen we jullie opnieuw weer uitnodigen. Ja, ja absoluut. Dankjewel, Karen Kakenbeken. Even Blankenvoort. De, de tentoonstelling die hier aan verbonden is: De vluchtelingen Jackpotty's die zien in Gemak in Den Haag. Het de boek is daar ook te koop. Jullie blijven nog even zitten, want we gaan het zo direct met Frits Barend over de sport hebben. Maar eerst muziek, Esther Groenenberg. Staan ook als het dingen even minder Groenenberg begeleid door Dick Schreuders, Micha Wink, Dries maar Rutger Hoorn. Morgen 26 februari is ze te zien en te horen in Helvoirt-Sluis En de 27e in Emmeloord. En als je op de naam googelt op internet, vind je ook heel veel informatie over de. hij is weer aangeschoven de hoofdredacteur van het Blad Helden. En hier zitten ook nog Karin Kakenbeke en Evje Blankenvoort van het boek De Vluchtelingen, Jackpot. Zijn jullie eigenlijk sportliefhebbers? Um, Kijk, weten we weten er allebei niet zo heel veel vanaf. Nee, nee, allebei niet. Judo. Judo? Ja, dat vind ik nou, al mooi. Nou, dat is sport. Ja, daarom. Wat heb je ook gedaan? Vroeger veel gedaan. Ja? En uh, nog steeds mooi om naar te kijken. Ja. En zijn we toch goed Is het wel vrouwelijk om dan meteen te zeggen, we weten er niks van af. Een man had dat nooit gezegd. Nou, dat ja, zou maar... best wel kunnen, ja. Is het vrouwelijk ja, misschien... om eerlijk te zijn, bedoel je? Ja, ja. nou, misschien. Ja, om bescheiden te zijn. Of, uh, over, want ik ga het straks veel over vrouwen hebben. En heel kwaad. Nou goed. Uh, eventjes vooraf, toch? Ja. Want Frits, het schijnt, Sven Kramer is weer op het ijs gesignaleerd. Ja, dat heb ik ook uh, gezien. Hij heeft weer even het ijs aangeraakt. Wat zegt dat? Uh, dat zegt dat hij nog altijd liefde voor het schaatsen heeft. En wat ik over het klasse vind... Uh, want ik erger me altijd aan artsen die allerlei verklaringen afleggen... over blessures van sporters. Ik vind dat een arts heeft een dienende functie en moet even platgezegd zijn bek houden. Maar gaan we binnenkort weer veel en... medailles halen met Sven? Ik uh, vind het dus klasse dat artsen nooit geuit hebben... over de blessure van Sven Kramer. Yeah. Ik hoop het. Ik heb geen idee, zeg ik eerlijk. Als je... Een... Hij heeft geen vrijwilligse sabbatical genomen, wat Tom Boot altijd verpleit. Het is een gedwongen sabbatical. Ja. Uh, ik weet het niet. Ik heb hem zien trainen vorig jaar voor die Olympische Spelen. Waar hij toch echt driemaal goud had gehoopt. Zo waanzinnig hard getraind. Uh, zich zo afgebeuld heeft. Ja. Ik weet het niet. Ik hoop ja, het, maar, wat het. We is zullen we al... zien, want de artsen hebben inderdaad niks losgelaten. Dus, dus het is ook afwachten. Ja. Uh, dit dieptepunten. Uh, AZ en Willem II stoppen met vrouwenvoetbal. Kijk. Ze moeten zich waarom? de haar uit hun kop schamen. Ja, waarom? Geen geld. Maar ze hebben wel geld om allerlei miskopen te doen. Willem II met name, Hubs weer een buitenlander voor 200.000 euro. Hups, nog een buitenlander voor 200.000 euro. Dat doet er allemaal niet toe. Maar die vrouwen die misschien 50.000 euro in totaal kosten, daar hebben ze geen geld voor. En ik roep het al vaker, ik vind ook dat Ajax, Feyenoord en PSV zich kapot moeten genereren. En ook de KVB. Waarom mag een jongen wel als doel hebben, ik haal ooit Ajax, Feyenoord of PSV? En waarom is het een meisje niet gegund om te zeggen, ook mijn doel is buiten het Nederland zelf, al voetballen voor Ajax, PSV, Feyenoord of AZ... Ja, want die hebben geen de vrouwen elftallen PSV ja. schijnt erover te denken. Ja, het had al lang moeten zijn. En ook Ajax. Ajax heeft een achterland te Bijlmer. Ik denk dat daar zomaar 150.000 meisjes dolgelukkig zouden zijn... als ze de kans kunnen krijgen om bij Ajax te voetballen. Ja, vast. Maar en er zit, club, zit, die zit, geen ook kip, sociale zit geen kip op de tribune, Frits. Er wordt er geen er geld zit, aan verdiend. Maar dat zit hier ook niet. Ja, nee, je, je, je moet, dit wordt Nee, maar er dag. zijn zoveel sporten. Er is nu het afschad Europees kampioenschap Badminton geweest. Er zit ook geen kip op de tribune. Judo, ja, nationale Ja, die mannen wat jij zegt, waar er veel geld voor neergelegd ja, wordt. Er, er zijn ook amateurwedstrijden waar geen kip op de tribune zit. Het gaat erom dat die meisjes de kans moeten krijgen om te kunnen voetballen en ook op niveau te kunnen voetballen. Meneer Olympia, en Neefje, dat het stopt: het vrouwenvoetbal, althans bij die twee clubs. Ik snap ja. inderdaad niet waarom die clubs, de grote clubs nog geen vrouwenteams hebben. Nee, nou ja, zijn... Omdat er geen publiek op de tribune zit. Er staat het ene criterium, en moet je ze daarom die lol ontnemen... Maar... Dat is het argument van de Wij de zijn op emancipatiegebied, zo'n volslagachtelijk land. Du neemt Duitsland... Als daar, daar is, binnenkort is daar weer een wereld- of Europees kampioenschap. Er zitten minimaal 20.000 mensen op de tribune. Ja. Daar wordt het, de bekerwedstrijd, de bekerfinale... wordt gespeeld voor de grote bekerfinale. Er zitten er 50.000 mensen op de tribune. Wordt fantastisch gevoetbald. We zijn gewoon de Duitse, niet voldoende de Duitse hier. bond en de Duitse clubs er echt werk van gemaakt hebben. En dan wordt het niveau vanzelf beter. En je moet... Het is een aparte sport. Het is hm. niet te vergelijken met een mannenvoetbal. Het is een totaal andere sport. Oké, okay, we moeten door. Andere okay. dieptepunten. Uh, het gedrag van uh, Ola Toyvonne van PSV. Thuis wel tegen NAC hij ging Goudelje, een jonge speler, op de voet staan. Echt heel irritant is dat ik voetbal zelf... En dat zijn, net als spugen, dat zijn heel irritant... of in je zak grijpen, dat zijn van die ontzettend irritante... Fuile overtredingen. Ja, en dan geef je even een duwtje, een duwtje... en dan valt hij om, nou alsof hij een verschrikkelijke duwtje... Ik hou niet van dat gedrag. En dan zegt ze wel, vergelijk het met Suarez... Suarez is namelijk echt een straatboefje. Die, die, die staat niet op jouw voeten. Die, die knijpt je niet in je zak. Als hij dan bijt in je nek, dan ziet iedereen het bij zijn spreken. En ik begrijp niet waarom die toyfoon is een goede voetballer. Dit is stiekem, hè? Ik vind het stiekem gedrag. Ja, ik hou ja, er niet maar van. Maar wordt niet bestraft? Nee, het is niet bestraft, want het is niet gezien. Maar je zag het heel duidelijk later op televisie. Je zag het beelden. soms achteraf toch met beelden? Ja, dat doen ze dus niet helaas. Maar ik, ik begrijp niet waarom die jongens dat gedrag hebben. Wat zit er in je dat je iemand zo wil knijpen of wil spugen? Ik vind het walgelijk gedrag. En Hugo, Hugo goed... Borst schijnt een beetje voor hem opgenomen te hebben. Het is net zoiets als Nigel de Jong zei die. Nou, het is niet te vergelijken met Nigel de Jong, volgens mij. Nee. Want Nigel gaat oprecht hard een, een duel aan en doet het niet gnieper. Dit is gniepergedrag. Ja, want die heb jij wel, heb wel verdedigd. Natie. Nou ja, ik, bedoel, ik vind dit gniepergedrag dat stiekem even op je voeten staan. Even in, de, de kat in het donker knijpen. Ja, ja die die. die, die ja, het is, zom, wat het is prachtige bij het voetbal. voetbal hè? Is dat ook een reden waarom jullie denken, laat maar, je en Karijn? Nou, een goed partijtje voetbal kijken op televisie. Ja, hou ik heel erg van, maar ik vond bij het laatste WK het, Nederlands ge het gedrag van het Nederlandse Elftal vond ik echt... Niet netjes. Maar laat ik voorstellen dat, dat harde blessures ja. vaak veel ergere consequenties kunnen hebben. Dat moet ik wel direct bij zijn. Oké, okay. we gaan door en dan, met je. Dat vind ik heel erg dat uh, Lisa Westerhof van het duo Westerhof Berghoud 470-klasse Zeilen. Ik, heb, uh, ik ben door dat zeilen geraakt. Door, ik heb het wereldkampioenschap in Scheveningen had de NOS prachtig in beeld gebracht de laatste race. Zo bloedspannend. Zo keihard zeilen, die vrouwen. Dat zijn zulke geweldige sportvrouwen. En zij heeft de ziekte van Pfeiffer. En dat hoor je veel bij sporters. Die trainen zo vreselijk hard dat ze hun weerstand neemt af. En dan ben je gevoelig voor de ziekte van Pfeiffer. En ze zijn genomineerd voor de Olympische Spelen, of nog niet. Maar ze zijn groot kandidaat voor Goud op de Olympische Spelen. En dat kan lang duren, de Dus ik he, de hoop dat Lisa Westerhof op ja. tijd beter is om met uh, Lopke Berghout te kunnen zeilen op de, de Olympische Spelen. De toppers. De toppers. Ik ben heel blij dat Gattuso geschorst is van AC Milan. Wat had hij die, die gedaan? Die had, uh, na de wedstrijd tegen Tottenham Hotspur heeft hij Joe Jordan... assistentcoach bij, bij Tottenham Hotspur, een oud-speler van AC Milan... heeft hij een kopzout gegeven. En dat is ook zo'n walgelijk ordinair gedrag. En uh, Marco van Basten zei dat past niet bij AC Milan. En ik las vorige week een leuke column van Henk Spaan. Die zei dat past bij Berlusconi. Die hoort dat soort spelers te hebben. Vond ik ook wel iets inzitten. Ja, hij is wel geschorst in dit geval. Hij is wel dus, geschorst dus wel straf, vier maar ja. Hij vier wedstrijden. Hij was van de week op tv in een Italiaanse uh, hij heeft satirisch programma. Oh, ja. Hij deed er ook een beetje luchtig over. Hij zei, ik ga in ieder geval niet naar de volgende wedstrijd in Londen. Want anders krijgen van al die 37.000 supporters een klap op mijn bek. Nou ja, heeft hij gelijk ook. Maar goed, hij heeft excuses excuus aangeboden. Ja, hij is minste wat hij kon doen. Oké. Okay. Nou, erg leuk is dat al die Nederlandse clubs het gehaald hebben. Ajax had natuurlijk een makkie. PSV speelde tegen de tweede van Liel, wat een belediging. En het, maar goed, Ajax had het eerst ook in uh, Brussel al gewonnen. En Twente, heel knap, komt met 2-0 achter. Wit met 4-2. Allemaal van, in de Champions League. Oh, oh. Ja. We en doen uh, het weer goed, hè? Zielig, nee, niet de Champions League, de Europa League. Ah, oh, sorry, neem me kwalijk. Die, de Europa die, League, is, League. Dat we is doen wel het weer is goed. De eerste divisie van het, uh, van het ja. Europese voetbal. Ja. Wel zielig voor Twente moeten ze weer naar Rusland. Ja, nee, het was al zo koud. Ja. Ja. Ja. Misschien is het iets warmer de volgende het, keer. Uh, Leuks was het vorige week al over Robert Gesink hier, omdat hij bergetappes had gewonnen in de ronde van Oman. Nou zegt dat niks. De maar, Ronde van Oman, ja. Wisten ja. jullie dat daar gewielrend werd in Oman? Lijkt me, het lijkt me bloed heet. Ja, oh. ja ook tenzij ja. er uh, op, opstanden zijn. Ik weet niet of er daar ook al opstanden zijn. Dat horen no, we oh, Ik wel. heb nog niks gehoord. Nee, maar Oman hij, nog niet. Hij heeft daar gefietst. Maar hij heeft ook een tijdrit gewonnen. En hij heeft tot nu toe is hij altijd in tijdritten... volledig door het ijs gezakt. En daardoor zei men, hij kan geen Tour winnen. Als hij nu echt... En ik heb van Peter Post gehoord dat je dat kunt leren, tijdrit te rijden. Als je echt een goede tijdrit gaat rijden... en Rabo durft iedereen in dienst laten rijden van Robert Geesink in de Bergen... dus niet zoals vorig jaar met Menchel of dat we wel zien wie de beste is... dan heb je kans dat Robert Geesink mee gaat doen voor een tourzegen. Want hij kan een fantastisch klimmen. Een tourzegen? Ja, een tourzegen Dus dat hij echt als een goede, tij, een goede tijdrit... Uh, staat garant voor een zeggen. Alle winnaars van een Tour de France moeten een goede tijdrit kunnen rijden. Ja, hij is al lang, lang beloofde, maar... Nou, hij is niet zo lang beloofd. hij rijdt een paar jaar mee. Maar goed, hij raakte wel achter bij de slekjes... En bij Conte door. En nu, als hij een goede tijdrit gaat rijden... want hij rijdt slekkers rijden ook geen goede tijdrit... dan kon er wel eens een hele goede tourwinnaar in hem zitten. En dat vind ik echt enig nieuws. Want de Tour wachten we al veel te lang... en op een etappe-overwinning en op een tourwinnaar. We gaan kijken of het uitkomt uh, zo direct. Uh, u hoort het al iedere dag natuurlijk weer onze verkiezingscaravaan. Dus geen journalistenpanel, wat we normaal hebben in vrijdagmiddag live. En de verkiezingscaravaan wordt gepresenteerd door Prem Kijsjoen... en door Texel Blok. En met Texel hebben we contact. Texel, waar zit je nu? Jan Mon, ja. hallo. Uh, Prem staat hier bij me in de bus. We staan op de Grote Markt in Groningen. En maar waarom wil Bert niet met meepraten, maar alleen met jou, Tessel? Omdat dit Jan is. Oh, dag Jan, waarom wil je niet met meepraten alleen ja. met, ja. met Tessel? Omdat jij Tessel niet bent. Ja. Zo is dat. We staan dus op de Grote Markt in Groningen. Iedereen is hier van harte welkom. We gaan het hebben over van alles en nog wat. Maar met de nadruk op cultuurbeleid... moet hier aan de noordkant van deze Grote Markt... een groot nieuw centrum komen... Uh, voor uh, regionale kunst en cultuur. Dat is een beetje de vraag. En wat zou dat doen met de, uh, het cultuurbeleid wel voor, voor de Westen van Groningen? Sorry, dit was vrijdagmiddag live. Avro. <lacht> dit is iets. Dan. De Tand des Tijds. Een radiotekening... De situatie in Libië blijft chaotisch. De rivieren van bloed. Libië vervalt in een spiraal van geweld. Vooral in Zawiya gaat het er hard aan toe. Alleen in Benghazi liggen de mortuaria al helemaal vol. De grote groepen vluchtelingen komen nu al aan op het Italiaanse eiland Lampedusa. De vluchtelingen zouden doorgestuurd moeten kunnen worden naar andere EU-landen. Maar hij ziet onder andere Nederland niets in. Mijn inzet is vooral op de allereerste plaats hulp bieden ter plekke. Daar hebben mensen veel meer behoefte aan en ook veel meer belang bij. En Nederland is voorlopig niet van plan om vluchtelingen uit Noord-Afrika in ons land op te vangen. Biedt nou de mensen perspectief voor het opbouwen van een... Aanswaardig leven en een leven wat de moeite waard is. In een, man! In, een man! In, een man! In een eigen gebied. Deze radiotekening kwam tot stand met steun van het stimuleringsfonds Nederlandse culturele mediaproducties. De vergrijzing slaat toe. Half Nederland gaat met pensioen. Maar wie komt het werk doen? Uit ons onderzoek blijkt dat bedrijven willen opleiden... en medewerkers willen werven uit het buitenland als oplossing voor de vergrijzing. Kijk op wiekomthetwerkdoen.nl voor de onderzoeksresultaten. Wij zijn Otto Workforce, de internationale arbeidsmarktspecialist. Meestal betal ik binnen drie dagen, soms twee. Ik ken er ook niks aan doen, altijd gedaan. Nerveus word ik van onbetaalde rekeningen. Raar? Vind ik niet. Geen hoor in Oostvaardersplassen, maar hekken weg.